NOS Nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Istanbul demonstreren meer dan een miljoen mensen tegen de plegers van de mislukte staatsgreep. Volgens Turkse media komen er mogelijk 3,5 miljoen mensen naar het Yenikapi-plein. De betogers spreken opnieuw hun afkeuring uit over de mislukte staatsgreep van 15 juli. En ze betuigen hun steun aan de democratie. President Erdogan is per helikopter aangekomen op het plein en zal de menigte later toespreken. Twee van de drie oppositiepartijen en hun aanhangers zijn ook aanwezig. De derde partij van het land, de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, is niet uitgenodigd.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 In de eerste ronde van de Eredivisie heeft Ajax vandaag gewonnen van Sparta. In Rotterdam werd het 3-1 voor de ploeg van Peter Bos. Heracles speelde in Kerkrade gelijk tegen Roda 1-1. en Feyenoord won uit met 5-0 van FC Groningen. AZ en Heerenveen hielden elkaar in evenwicht. In Alkmaar werd het 2-2. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het wordt zo'n graad of 17. Morgen eerst wolkenvelden en lokaal wat regen. S'middags ook af en toe zon. En dan wordt het een graad of 20.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 Thank you.